Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De natuurbranden op Tenerife worden maar groter en groter. Al meer dan 6000 voetbalvelden aan natuur is verwoest... en de brandweer krijgt het vuur moeilijk onder controle, vertelt correspondent Edwin Winkels. Het is een heel moeilijk gebied, heel heuvelachtig, veel diepe uh, ravijnen... waar geen wegen, waar de brandweer zelf niet eens kunnen komen... 8000 mensen op het Canarische eiland zijn al geëvacueerd of moeten juist vanwege verplicht binnenblijven omdat de lucht vol vallend as en brandende takjes gevaarlijk is. Het gaat wel heel vaak mis met bestelbusjes. Daarvoor waarschuwt Veilig Verkeer Nederland in het AD. Er rijden nu een recordaantal van die busjes rond, meer dan 1 miljoen. Alleen het rijgedrag van de chauffeurs is niet al te best, zeggen verkeersexperts. De busjes zijn vaak betrokken bij wat zij noemen vreemde ongevallen. Ze botsen op een stilstaande auto of op overstekend verkeer. De kans dat je omkomt bij een ongeluk met een bestelbus... zou zelfs twee keer zo groot zijn dan bij een normale auto. Pubs in Engeland ze mogen zondag eerder open. En dat is goed nieuws voor Britten, want dan kunnen ze rustig om 11 uur... S ...ochtends met een pint in de hand de WK-finale kijken. Engeland speelt dan tegen Spanje. En de meeste pubs mogen altijd al om 11 uur open, maar dan zou het chaos worden. De regering hoopt juist dat iedereen dan al binnen is en klaar zit voor de wedstrijd. Zelden had een groot festival zoveel vrouwelijke headliners als Lowlands dit weekend. Zaterdag staan zowel Florence en de Machine en Charlotte de Wit in de Alfa. En zondag is Billy Eilish de afsluiter. Überhaupt zijn vrouwelijke headliners pas iets van de laatste tijd. Jaren geleden was dat nog heel anders. Vertelt muziekjournalist Adse de Vries in de podcast van 3 voor 12. Als er al een pop-act stond zoals de Sugar Babes ooit op Pinkpop... dan zei iedereen van en wat doen die hier? Ja, daar zijn we natuurlijk al lang voorbij. En dat betekent dat je dus ook een veel bredere genrepool hebt om uit te kiezen. Zo'n Charlotte de Wit is een techno-DJ. Uh, Billy Eilish is, ja, wat is het eigenlijk? Een soort future pop. Iets wat in 1980 absoluut niet op Pinkpop thuis zou horen. En nu een hele logische Lowlands headliner is. Pinkpop had trouwens begin deze zomer ook een primeurtje. Zij sloten voor het eerst ooit af met een vrouwelijke solo-act, Pink. Het weer de dag begin bewolkt, maar de komende uren breekt de zon steeds meer door. Het wordt 23 graden op de wadden tot 29 in Limburg. Dit weekend ook genoeg zon en een graad of 27.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 Dios heb pido. beetje een así. Este beetje no puedo seguir. beetje no sé qué más hacer para obtener más de ti. een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje pido calor y no das más que beetje Yo oh, oh. no que se pobe te el oído Suelta el teléfono de tu mano conmigo Sé que está bueno pero mucho más buena estoy yo. Oh. hace rato tengo sed de ti yo no sé por qué quedo con más de más queriendo beber de una copa vacía oh. Como si no sintiera nada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 Jouw keuze ZFM. De zomer van ZFM. ZFM Zandvoort Fortem 106.9 FM. ZFM.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 voor Zandvoort en de Regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op Tenerife breidt de natuurbrand zich uit. Vanochtend meldde de brandweer dat 3300 hectare is verwoest. Dat is bijna twee keer zoveel als woensdagavond. Het vuur bedreigt zes dorpen met 7600 inwoners. Winkeliers hebben in het tweede kwartaal van dit jaar minder artikelen verkocht... maar de omzet nam juist toe. Dat is het gevolg van prijsverhogingen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het ammoniaklek op industrieterrein Gemmelot in Geleen is gedicht. Gisteravond laat ontstond het lek in een vat met ammoniak. Volgens de brandweer is er geen gevaarlijke concentratie van de giftige stof vastgesteld. En het weer, eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt 24 graden aan de kust tot 29 graden in het zuiden. The end. Comfort en zomerhit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 Met op de zon ZFM, 24 uur per dag Hete zomerhits Laat je aan het is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 With my heart You, you could even know. Run away with me I make it crazy